Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het zuiden van China... zijn zeker 11 doden gevallen. 17 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zouden vrouwen zijn... die ontstekingen voor voedzoekers in elkaar zetten. De vuurwerkfabriek zou zijn verwoest. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. De A4 bij Leiden is vanochtend tussen 8 en 9 uur... in beide richtingen dicht vanwege het ontmantelen van een vliegtuigbom. Mensen die in de buurt wonen moeten binnen blijven... De Britse 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog... werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden. Het weer vanuit het westen klaart het op en blijft het enige tijd droog. Het wordt zo'n 13 graden. Vanavond opnieuw regen. Morgen buien, onweer en kans op windstoten. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Wow. Maar is vaak van korte duur.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 Nu op laplas.nl fairtrade wijnen extra voordelig en gratis thuisbezorgd. Radio 1. VPRO. Word met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. Heiligen en helden, daar hebben we het over deze nacht. En we beginnen meteen, want we hebben een hartstikke vol uur met politieke helden. In 1974 aangetreden als algemeen secretaris van het IKV... het Interkerkelijk Vredesberaad. De man van de beruchte campagne Help Kernwapens de wereld uit... om te beginnen uit Nederland. En van de grote demonstraties die daarop volgden. Maar na die successen sloeg hij een andere weg in... die hem niet altijd in dank werd afgenomen. Met name zijn pleidooien voor ingrijpen in Kosovo... En in Irak vervreemde hem van zijn eigen vredesbeweging. We hebben het over Mient Jan Faber... en hij trad terug als secretaris voor het IKV. In 2005, een jaar na dat aftreden... had Edith Boeker een gesprek met Mient Jan Faber. De kunst van het alleen zijn... Alleen zijn als je vasthoudt aan je standpunten, je principes, bijvoorbeeld. Edith Boeker moest denken aan iemand als Mintjan Faber. Heeft hij zich echt alleen gevoeld of eenzaam? En hoe alleen moet een mens willen staan? In onze kloosterspreekamer heeft hij in elk geval gezelschap van Edith Boeker. Ik begin bij de jaren tachtig de grote vredesdemonstraties. Toen lag u behoorlijk onder vuur. Dat kwam toen vooral van rechts. En u werd bedreigd. Uw gezin werd bedreigd. Hoe was dat ook alweer? Er werden nachts zwarte kruis op uw deur gezet? Ja, het was vlak voor de... Uh, eerste grote vredesdemonstratie. Het uh, is dus november... Uh, 81 in Amsterdam. En... ja, ik weet niet waar het, waar het vandaan kwam. Het kwam vermoedelijk ergens uit... uiterste rechtse milieus. Uh, maar die, zich ook, die gebruik maakte van... Ja, wat moet ik zeggen... terminologie die je vlak na de Tweede Wereldoorlog... goed kon horen. Hè? Dat iedereen was een verrader. En, of, in ieder geval. Een goede of een slechte Nederlander? Ja, een slechte Nederlander. Een aanhanger van Hitler. En, en dat soort dingen. En dat kreeg je te horen in, in brieven... en voor de telefoon. En weet ik wat. Zelfs op spreekbeurten dat mensen opsprongen... en dan tegen je te keer begonnen te gaan. En... Ja, maar het gewoon onaangenaam is. Vooral als je dit soort scheldpartijen over je heen krijgt van deze aard. En zo omdat je in zekere zin. Uh, je hebt plots in je hele eigen geschiedenis. en de geschiedenis van je familie uh, daarmee teruggehaald. Ik bedoel, uh, mijn vader die zat in een verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. En ik ben in die, in die, in die jaren geboren. Ik herinner helemaal nog ietsje van die oorlog dat we ondergedoken zaten. En er zijn vreselijke dingen gebeurd. Ik bedoel, met mijn familie. En dan vervolgens krijg je dus dit over je heen. Bedoel, en je hebt er, op zichzelf gesproken. Je kunt er niet over discussiëren, maar niet met die mensen. Er is geen discussie mogelijk. Dus dat is, dat is, heel, dat is heel vervelend, want uh, je wordt bedreigd door het onbekende. Dus de, door mensen en groepen die je niet kent. Die je... En ja, het is, uh, het, is, het is onheimisch. Dat is wat er gebeurt. Dat voel je. En zo, is, je. Je voelt je onprettig omdat je er geen eigen antwoord op kunt, uh, kunt bedenken. En uh, ja, je hoopt dat het overgaat. Dat is eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. Ik voel, je gaat niet zeggen, dan moet ik dit en dat doen. Ik voel, de politie heeft toen tegen mij gezegd... op de demonstratie in Amsterdam, je gaat niet voorop lopen... want dan zien ze je en zo. En je weet, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus ik heb überhaupt helemaal niet meegelopen... toen ben ik gewoon achter het podium gebleven. En, maar ja, dus dat... En daarna was het in zekere zin... Ja, ik zou bijna zeggen, het werd in ieder geval dat minder. Ik bedoel, die, die, die, die groeperingen die daarachter zaten... die hebben wellicht het gevoel gehad van we hebben een, ons werk gedaan. In de periode daarna kreeg u de wind uh, tegen vanuit een andere hoek, vanuit links. Dat had te maken met dat er verdeeldheid ontstond in de vs die ook flink blijkt te zijn aangewakkerd door de stasi. U en het IKV en Pax Christi gingen toen wat meer ook focussen op de mensenrechten in de Achter het IJzeren Gordijn... samenwerking zoeken met de dissidenten daar. Daar ontstond verdeeldheid over. En dat is natuurlijk heel vreemd. Dan krijg je ineens verwijten vanuit linkse hoek. Ja, en voor de vredesbeweging werd als links gekwalificeerd. Uh, eigenlijk van meet af aan. Uh, En uh, mensenrechten uh, werd gezien als een rechts issue En, uh, en uh, het, het, zeg maar, de communistische regimes... Uh, die... Uh, daar werd niet alles van goed gepraat. Zo simpel was het ook weer niet. Maar desalniettemin de ik in vergelijking met onszelf. Ja, we hadden toch eigenlijk eerst om ons eigen huiswerk te doen. Hè. De kapitalistische regimes of systemen waren toch wel heel erg slecht. Zeker ook naar de derde wereld toe enzovoort. Hè. Zo heel kort samengevat ging die redenering vaak. En toen men dus ontdekte dat er een aantal mensen... en het was helemaal niet een grote groep maar een aantal mensen uit de Westerse Vredesbeweging... intensieve relaties aan het geknoopt hadden met dissidenten in Oost-Europa. Uh, ja, toen ontstond er een grote mate van onzekerheid in die hele beweging. En men had het gevoel van de eenheid wat verstoord. En als er dan ook nog een aantal mensen zijn die voorop lopen, zoals ik... Uh, dan had we echt het gevoel van, ja, we hebben zijn onze oriëntatie kwijt. Maakt u dat wel eens aan het twijfelen? Nou, kijk, wat het mij aan heeft toen twijfelen was vooral... en dat heb ik eigenlijk van mij ervan gehad... Als je ziet dat er zo'n beweging zo enorm groeit, dat je je dan gaat afvragen... dan zit ik me dan ga afvragen, wanneer houdt dat op? Na de grote demonstratie in Amsterdam, op 21 november... Dus toen we in het eigenlijk een hele korte tijd enorm groot geworden waren... toen heb ik de maandag na de demonstratie op mijn werk gezegd tegen mijn staf... dus één keer en nooit weer, want het is gewoon veel te groot... Dat is, je kunt er niet meer communiceren. Je loopt een verwachting op bij mensen. Je gaat een, een onderwerp... daar maak je een soort van symbool, iets heiligs van. Dat moeten we absoluut nooit weer doen. Is, ik was prachtig, maar niet weer. We moeten nu echt heel gewoon met beide benen op de grond. En het, gewoon het werk gaan doen. Dus eigenlijk... en zeker vanaf het moment dat Solidarność in, in, in Polen verboden werd... dat was dus een, een maand na die grote demonstratie in Amsterdam was voor mij een soort van draaien dat ik bij mezelf dacht van... Met, met die lang moet je werken. En dus daar moet het accent gooien. Voor mij is het, uh, is het belangrijk van waar uh, val je uiteindelijk op terug? Waar zitten uiteindelijk je bondgenoten? Op wie kun je aan? Waar solidariseer je je mee? En ik merkte dus heel sterk dat het bij mij dus in toenemende mate lag... Uh, bij mensen die moeilijkheden verkeren. Het is zeg maar de dissidenten in Oost-Europa. Mm -hmm. En dat het hele vraagstuk van Oost-West, van de Koude Oorlog... in essentie met hen te maken had. En dat je, dus als je er, zelfs uit dat vraagstuk wilde komen... dat je je wel met hen moest verbinden. En, eh, en dat het niet... Eh, Kernwapens zijn, eh, ja, zijn vreselijk en daar moet iets tegen gedaan worden. Maar je kunt het alleen maar doen als je ook het vraagstuk in zijn geheel eh, bekijkt. En dan zul je dus die kernwapenproblematiek toch heel sterk moeten relateren aan de mensrechtenproblematiek in Oost-Europa. Dat was mijn opvatting toen de tijd. Nou, die werd niet gedeeld. Die werd ook in mijn bestuur door een aantal mensen te drukkelijk niet gedeeld. Ik heb daar ook grote problemen mee gehad... met mijn, een van mijn voorzitters toen in, het, in de jaren tachtig, Jan van Putten. Maar daar heb ik, laten we zeggen... in, in die strijd heb ik zelf het gevoel gehad van... dat is een, een echt gevecht. Ik voel, het is... Uh, en ik hou van het gevecht... Ik hou van die, die, die confrontatie met de, met de werkelijkheid. En ook het, uh, ik vind ook dat je keuzes moet maken. En dat je je keuze ook helder moet maken. En het is misschien dat er een heleboel op je afkomt. En dat mensen de vloer met je aanvegen. Of weet ik wat. Maar ik hou er ook van. Het is dus in die zin is het dubbel. En elke reis die je maakte Ik ben uh, ja, vanaf het begin van, die, van de jaren tachtig dus heel veel gaan reizen. Elke reis hield mij ontzettend. Ik kan me eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen als ik gewoon in Nederland was blijven zitten... en zelden een reis gemaakt had naar Oost-Europa... om het gewoon zelf uit te gaan vinden wat er nou zit... dat ik het dan vol had kunnen houden. Maar het feit dat je daar... op geheime adressen met dissidenten zit te praten... en dan de meest gekke dingen met ze meemaakt... en ook door de politie zonder opgepakt wordt... en het land uitgesmeden wordt... maakt je heel erg sterk... Je hebt niet, ik heb altijd het gevoel gehad van als je dan in Nederland terug bent... en je hebt daar met die mensen zitten praten... je zou hier een ander verhaal gaan ophangen. Als dat je daar gehoord en daar gezegd hebt tegen elkaar... dan ben je ook geen knip voor de neus waard. je zocht eigenlijk nieuwe bondgenoten? Ja, je bent voortdurend op zoek... Dat is, dat is inderdaad het juiste woord. Je bent voortdurend op zoek in... Uh, uh, in conflictgebieden waar je, waar je mee geconfronteerd wordt. En hier zit je dus op een grote afstand ervan, Of het nou Oost-Europa was. Of dat het de Balkan was. Of dat het Irak is. Of wat dan ook maar. Je zit altijd op een hele grote afstand hier. Je moet erin terecht zien te komen. Wil je echt een beetje. Althans dat is mijn gevoel. Een beetje begrijpen waar het om gaat. En waar je bondgenoten zitten. En je bondgenoten. Dat is, dat is ook mijn ervaring geweest. zitten Je echte bondgenoten. Je meest belangrijke bondgenoten zitten in het gebied. En, en daar hou je het dus aan vast. Ik voel Ik krijg. Ook kom je de grootste mogelijk ellende tegen. Je moet maar eens in de Caucasus rondlopen. En zo je denkt, dat wordt nooit iets. En als je er van een afstand naar kijkt, weet je het helemaal zeker. Het zal nooit iets worden. Maar als je er bent en je ziet daar je vrienden en je vriendinnen... die het volhouden, dan denk je, het is iets. Het is iets. En als ik dat niet stel, wat ben ik dan nog waard? Dus zo werkt het een beetje bij mij. En die lijn hebt u voortgezet. Want ik loop nou maar even wat sneller door de geschiedenis heen. Dan komen we in de recente... Periode, de oorlog in Irak. En daar kwam u echt alleen te staan. Hè? Want u was voor de inval van Amerika in Irak. En zo'n dus beetje de hele Nederlandse vredesbeweging was er tegen. De kerken waren er tegen. Toen stond u toch wel heel erg alleen hier in Nederland. Ja, toen, dat, dat was inderdaad, ik denk, het meest eenzame moment wat ik gewoon in al die jaren heb meegemaakt. Waar je dus ziet ook gewoon dat je, je, je, je eigen bestuur. Uh, wil men je eigenlijk niet laten vallen? Want je, van, je hebt natuurlijk toch een hele lange geschiedenis met die organisatie. Maar aan de andere kant zou men toch ook wel graag willen dat je, dat ze dan zo mooi formuleren, je accenten wat anders legt en zo. Hè? Dat. En is dus, ja, hier, hier, hier, viel inderdaad, hier viel het echt weg. Je zag ook op mijn bureau dat ze het, in de, de meerderheid volgde het niet. Ik bedoel, het het, het, het gevoel van: hoe krijgen we dat nou? We moeten met de, wij zijn vredespreker. We moeten mee, hè? we moeten mee. moet je zien wat voor een enorm verzet hier is. Mm -hmm. De en... vredesduif is havik geworden. Ja, precies. Dus ze hadden echt het gevoel van... Nou, hij is het zicht op de werkelijkheid verloren. Om u heen, zei de rest van de vredesbeweging... Natuurlijk moet Saddam weg, maar geweld uh, loopt nooit iets op, werkt niet, moet dat via een inval. Dat zijn toch ook mensen waarmee u jaren hebt samengewerkt die dat heel anders zien. Hoe, hoe, hoe ervaar u dat? Ja, kijk, in Kosovo heb je, hebben we hetzelfde gehad. Uh, Kosovo is ook uh, is, is, is een NAVO-aanval uh, geweest en, en de Serviërs of Malasevici is uit Kosovo weggeslagen uh, vanuit de lucht. En, uh, en de vredespreking heeft daar, is daar tegen een opstand gekomen. Ik herinner me nog goed dat ik een, een, een van mijn jonge vrienden uit Kosovo midden in die oorlog, die was gedeporteerd en die zat in Macedonië. Die heb ik hier in Nederland gehaald. En er was een grote conferentie in Den Haag van het Haagse Appeal for Peace. En zoals Kofi Ananas daar zelf wees te spreken... er waren zo'n 10.000 mensen van over de hele wereld. Ik had hem daar binnen gebracht en gevraagd of hij zijn verhaal mocht houden. Nou, hij heeft zijn verhaal verteld. En, en hij zei dus hij, dat hij blij was... Nou, hij had de meest dramatische dingen meegemaakt dat de NAVO bezig was, dat was dan midden in oorlog, om Kosovo te bevrijden. En die zaal vloot massaal weg. Nou, ik was eigenlijk, ik vind aan mij zo diep. En zo was een jongen van 20 jaar. En zo, dat ze dat niet mee konden voelen. En daar zit dus een probleem mee. Niemand is voor geweld, dat denk ik. En ik ook niet. En, zo, en alles zou anders opgelost moeten worden. En zo maar als je ziet wat voor wat mensen wordt aangedaan, die onder geweld moeten leven, dag in dag uit. Ik heb voor mezelf in ieder geval gezegd, en misschien is dat gewoon de erfenis uit mijn eigen geschiedenis en met mijn familiegeschiedenis geweest, dat je voor die realiteit nooit weg mag lopen. En zo en als die realiteit je inderdaad brengt op de weg van wat ik dan maar bevrijdend geweld noem, als je je daarop brengt, dan brengt hij je daarop. Die weg is niet per definitie afgesloten voor mij. U noemt nu uw uh, familiegeschiedenis voor de tweede keer. Is dat misschien ook onderscheidend um, voor hoe u er naar kijkt vergeleken met hoe de andere uw collega's uit de vredesbeweging er naar keken? Ja, ik weet niet, het. Er zijn natuurlijk collega's die het met me eens waren. Er zijn er, uh, ook een heleboel die het, die het niet met me eens waren. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal hè, waarmee hij in het leven staat en zo. En, uh, en je hebt een aanknoppingspunt. En ik denk, zo heeft iedereen vermoedelijk wel een aantal aanknopingspunten. Alleen, de vraag is in hoeverre ze dat bewust meedragen. Maar ik denk dat ik er een aantal meegedragen maar heb. Maar het ook gaandeweg ontdekt heb. En zo, want mijn ouders hebben na de oorlog nooit meer gepraat over die oorlog. Dat kon niet. Dus ik heb het gewoon gaandeweg zelf moeten ontdekken wat er zo ongeveer gebeurd was. En, uh, maar hoeft, en dat is natuurlijk ook een van de problemen daarbij. Dat je, als je op zulke. Uh, Diep ingrijpende uh, momenten geleefd heb. waar dus dingen gebeurd zijn. die vreselijk voor je relatie zijn. Ik bedoel, mijn vader zocht ze dus, en die konden ze niet vinden. En toen hebben ze dus de man van mijn tante. Uh, in Zuid-Laren, die hebben ze dus opgepakt in zijn plaats. en die hebben ze af en weggevoerd. en die hebben ze vermoord. vermoord. Nou, je moet dus, die twee zussen konden natuurlijk er nooit meer over praten. Dat gaat niet, hè? En, ik bedoel, er was dus een, een soort plaatsvervanger. En. Uh, en tussen. Ja, je ontdekt geleidelijk aan, ontdek je een aantal dingen. En het, is, en het, heeft, het heeft misschien ook iets te maken met je eigen ervaringen. Dat je, doordat je in situaties komt, ben je ziet dat mensen hele ingrijpende dingen beleven. En dat je je gaat afvragen, maar hoe zat het dan eigenlijk met mij? Ik bedoel, ik kom toch ook aan een gezin enzovoort. Hè? Waar ik een paar dingen van af weet, moet ik niet wat meer weten. En dus het een versterkt het ander ook. Ja, en ik heb ja, een beetje die trekkersgeest. Ik ga er graag naartoe. En dus heb ik ook veel geleerd vond u het pijnlijk, die verwijdering van oude strijdmakkers, vrienden? Nou, ik, ik, wat, ik, wat ik pijnlijk vond, is de manier waarop het gegaan is. Ik bedoel, als je, als je ziet dat je in een hele spannende situatie zit... waarin het eh, nou ja, heel erg moeilijk wordt om nog elkaar te kunnen overtuigen. En, eh, en dat je dan... Een, eh, kijk, ik had het helemaal niet erg gevonden. Ik heb het ook thuis gezegd toen de tijd van... Uh, toen die zaken rond Irak speelden. Uh, het kan best zijn dat op een gegeven moment dat niet meer gaat. En als, als een bestuur zegt, onder druk van de kerken. Nou, TKV is een club die door de kerken is, uh, is opgezet. Dus als die zegt het gaat niet meer, nou, dan houdt het dus op. En dat laatste dat dan tegen me zeggen. En, dat, en in mijn bestuur kreeg ik dus ook die geluiden uh, te horen van: horen ze even, de band met de kerk breekt. Als je niet, uh, en het gaat allemaal, ze wijzen allemaal in jouw richting. Ik zei, nou, als jullie kiezen, ik, ik kan het begrijpen, dus dan houd het op. Ik zal niet van het standpunt veranderen in deze. Maar ja, en als je dan vervolgens uh, een e-mail e krijgt in, in, uh, in, uh, in, in januari uh, 2003, waarop staat dat ze de organisatie hebben geherstructureerd en dat de functie van de algemeen secretaris is doorgeschaft, dan denk ik van dat vond, dat vond ik pijnlijk. Denk ik denk, dat doe je niet. Maar het is gebeurd. Ik kreeg het verwijt van: ja, jij schermt altijd met die mensen die je ontmoet hebt. En. Uh, ik kan daar dus helemaal niks mee. Bedoel, ho hoezo, denk ik dan? Ik voel: <tus> wie heb jij dan ontmoet? <tus> en zo, ik bedoel, iedereen ontmoet mensen. Ja, ik ontmoet mensen in die, in die gebieden, die zijn voor mij dus kan ik heel belangrijk. Ik voel: daar, daar kom ik mee, mee terug. En. Uh, en je komt niet om het, uh, en dat is natuurlijk een zwaar moreel vraagstuk waar je dan voor staat. En, uh, en je, komt daar dus ook niet, uh, je komt daar dus ook niet naar uit. Je, kan, uh, je, kunt daar niet, je kunt dat niet ontvluchten. Wat is voor uzelf dan uw eikpunt als je het hebt over moraal, morele keuzes? I is er iemand van wie u advies aanneemt of haalt u het allemaal uit de Bijbel? Of noem, ja. Ik, ik voor mij is het, voor, is het heel sterk zeg maar, uh, ontmoeting, uh, je eigen geschiedenis... de dingen die je meegemaakt hebt, je omgeving. Maar ook echt gewoon de dingen die je, zelf, de ontmoeting die je zelf hebt. Dat is heel belangrijk. Bijbelverhalen lees ik in zekere zin ook als uh, ontmoetingsverhalen. Van mensen met elkaar en uh, wat ze daarin beleven. En zo merk ik... Uh, maar het is dus niet zozeer... Het is, het is alles een soort ideologievorm wat Het staat in de Bijbel. Zo zou ik dus van zijn levensdagen niet denken en redeneren. Maar dat heeft mijn moeder me ook altijd geleerd. Dat moet je niet doen. En uh, probeer zelf maar je leven uh, inhoud te geven. Nee, daar komt het dus aan. Natuurlijk laat je je adviseren. En zo en... Uh, en, en ja, dat, je doet niks anders dan God de dag. Zeker als je ook nog een beetje in de wetenschappelijk ook snuffelt. Je bent voortdurend, loopt, begint, stelt iedereen je allemaal wijsheden. En, en, en daar moet je ook open voor staan. En je leest je natuurlijk ook de platter over van alles en nog wat... om op een of andere manier te weten wat er aan de hand is. Maar uiteindelijk sta je er wel zelf in. En zo en daar zijn dus de hele persoonlijke ontmoetingen... heel erg belangrijk, althans voor mij... U hebt in een interview gezegd: Ik stel mijzelf voortdurend de vraag: waar sta je voor en hoe blijkt dat in wat je doet? Ja, dat, nou ja, dat, is, dat is wat ik zeg. Ik voel dat, uh, sta je inderdaad voor mensen? Uh, en, uh, en als je naar. We zijn in de tijd begonnen met die dissidenten bezoeken. Uh, dat was een van de eerste dingen al aan het eind van de jaren zeventig die ik deed die toen ik net bij de Vredeswering zat. Ik kon naar de DDR reizen. En dan, die is langs allemaal plaatselijke kerkelijke gemeenten. Die jammerende gemeinden. Want die mensen die klaagden allemaal stenen en benen. Die waren vooral geïnteresseerd in het Koningshuis in Nederland. <lacht> kan ik me nog herinneren. En zo, maar dan tussendoor zie je dus plotseling mensen die je dan tegenkomt. En dat je denkt van, hey, ja, dat is, die komen met een ander verhaal. Die staan recht overeind. En, uh, die, hebben, en, en die zullen alle kritiek en hun samenleving gaan krijgen. Zijn buitengewoon kwetsbaar. Maar die hebben een positie ingenomen. Die hebben een keuze gemaakt en zo. Ja, dat is dan... Ja, je hebt dan het gevoel van, daar moet ik dus zijn. Daar moet ik in de buurt blijven. En dus ja, het is een, het is een ontdekkingsreis door... En zeker door de wereld, klinkt heel erg groot. En zo, maar ook gewoon door, door de mensheid heen, waarin je ja, ergens stil blijft staan. En, uh, en dat is dus ook niet meer bij wegloopt. Wat zijn de mensen waar u voor kiest? De ontmoetingen die u het meeste raken? Ah, het is een beetje verschillend. Het zijn uh, tch, ja, mensen die, die in een normale situatie zitten, die toch op een of andere manier naar je toe communiceren. En uh, waar je ziet wat ze aan het doen zijn. En zo, die je gewoon die, die onthoudt. Ik bedoel, mensen die. Uh, ja, dat, uh, dat gekke mensen aan toe. Ik bedoel, zo'n. Uh, waar je politiek geen cent voor geeft. Ik bedoel, ik noem maar een dwarsstraat, hoor. Valenza. Die heb ik een keer ontmoet in, in de jaren 80, in het midden van de jaren 80, Omdat ik hem uit wilde nodig voor een conferentie in Nederland. Die was, die al, uh, was verboden. En hij zat uh, weer op de werf in Gdansk Hij was uit de gevangenis en zo. En, en, en hij was verteld van je moet naar zijn priester toe gaan. Jankowski in Gdansk. En die organiseert het wel voor je dat je met hem mag spreken. Nou, die, zei, die kwam daar en die zei van... Oh, ik regel dat wel voor je. Is, uh, ik bel de werf wel op en hij komt straks hier wel naartoe. Nou... En dan kun je samen hier een lunch hebben. Dit bereid ik wat voor je. Nou, hij, eh, inderdaad, op een gegeven moment komt er dus een busje. Komt eraan. Daar er zit eh, Valenza met een chauffeur en met nog een soort met een tolk in. Maar het busje dus, het wordt dus omgeven door negen politiebusjes. Die allemaal toeteren daar de, de, de erf op komen van de pastorie. En die om dat huis heen gaan staan, op die erf, en die blijven toeteren. En ondertussen beginnen ook de telefoons te rinkelen in de pastorie. En, dus, en die, die, die, die Jankowski, de priester, ja, dat doen ze altijd. Ze proberen, ik laat het gewoon zo'n gang maar gaan. Denk zo. We gaan hier zitten. En, en je gaat maar met hem praten. Het was een hele lange tafel van zo'n 20 meter, denk ik. En daar zat dus Walenza, daar zat ik en daar zat een tolk. En de priester zat Jankowski aan de andere kant. En die heeft dus dat hele uur dat wij daar hebben zitten praten, heeft hij zitten bidden... Om een zegen te vragen voor dat gesprek van ons. Het was absoluut fantastisch. En, en je zag dus, je hoorde, je zag die auto's en je zag dat toeteren en die telefoons. Het was absoluut fantastisch. En Valenza die zei tegen me: van... Ja, ik kan natuurlijk niet komen naar je conferentie en zo. En ik heb ontzettend zitten werken om een tekstje voor je te schrijven, uh, omdat, zodat je dat kunt presenteren. En die kwam dus met een papiertje en met twee regels. Hij zei: Meer weet ik niet. <lacht> het was zo indrukwekkend. En zo, dus ik had, zo op dat moment had ik een zwak voor die man. <laughs> en het was werkelijk. Het was, ja, dat is een ontmoeting. Mintjan Faber in een aflevering van Het Klooster. Edith Boeker was in gesprek met hem. En ik kan me zo voorstellen dat dit een omstreden held is... in de Woordnacht over helden en heiligen. Maar zoals eerder aangegeven, het is een beetje subjectief. Een absolute politieke heldin in dit uur... die wat mij betreft niet mag ontbreken, vind ik Ayaan Hirsi Ali. We gaan terug naar 2002. Ayaan Hirsi Ali was nog niet zo ontzettend bekend. En zij was te gast bij HUMAN. En volgens mij is interviewer Theodor Holman ook aardig onder de indruk. Ayaan Hirsi Ali. Ayaan, waar kom je eigenlijk vandaan? Poeh, ik ben in Somalië geboren... Ja. Ben, uh, oh nee, ik ga niet vragen wanneer, maar uh, <laughs> wanneer ben je hier in Nederland gekomen? Laat ik het dan zo vragen. Ik ben in 1992 in, Somali, uh, in, Nederland. in Nederland gekomen, ja. In 1992? Ja, juli, eind juli 1992. Je werkt nou bij de Wiardi Beckman Stichting. Ja. Uh, dat is het, uh, uh, ja, wat is het via die Beckman Stichting? Zeg maar het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid? Ja, of ten dienste van de Sociaaldemocratie. Uh, ja, ten dienste van de, <laughs> de sociaal -democratie. Ik heb nou zo de neiging aan, Jan, om je even te vragen. Zullen we dat straks doen? Ja. Want je bent hier eigenlijk om te praten over het kwaad in de wereld. Eerst wil ja. ik weten waar je Nederlands hebt geleerd. Want je spreekt zo ongelooflijk goed Nederlands... dat ik het bijna beledigend vind om het te zeggen. Uh, ja, nou, dankjewel. Ik heb het in Nederland geleerd. Ik ben ja. uh, geleerd met name door Joke Groenendijk, een onderwijzeres uit Ede... die mij privéles gratis heeft gegeven. Echt waar? <laughs> dat was het begin. Ja. Joke Groenendijk verdient het standbeeld. Ja, ja dat um, vind ik ook. Ja. Het kwaad in de wereld. Als ik jou vraag wat is het kwaad in de wereld? Wat antwoord je dan? Hoe ik antwoord dat het uh, in ons zit, in de mens. Uh, Heb jij dat wel eens meegemaakt? Het kwaad in de wereld, dat het in jou zat of in de mens zat? Uh, wat in <laughs> uh, Ja, ik heb ook natuurlijk uh, vooral gevoelens van woede... en uh, van begeerte en van uh, jalousie en uh, noem maar op. Dat zijn dingen die in de mens zitten. Het is vooral uh, heel eng en heel vernietigend... als het dan in het collectief uh, plaatsvindt. Als de kwaad in elk individu zich verenigt... Ja. Om al die, Als ja. we solidair zijn in het kwaad. Wat is Als we solidair zijn in het kwaad. Ja, ja zo kun je het noemen, ja. um, Heb jij... Want je, je, je moet nog levendige herinneringen hebben aan Somalië. Ja. Wat heb jij daar aan het kwaad meegemaakt? Um, ik denk dat het allemaal van een hele andere kaliber is... dan wat we in Nederland meemaken. Maar over het algemeen dat Nou, zijn... vertel eens, waarom is het van een ander kaliber? Nou, het is, als je naar de afgelopen weken kijkt... zijn wij heel erg ontzettend door de moord van één persoon. Moord op Pim Fortuyn? Op Pim Fortuyn, ja. ja. Ik kom uit een uh, land en uit een continent... waar moord op grote schaal plaatsvindt. Ja. Uh, oorlogen, uh, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ook ziektes. Ook door nalatigheid en onwetendheid. Wat ik ook een deel van de kwaad in de mens vind. Ja. Uh, uh, nou ja, het gebrek. Armoede. En ook wat daarna het kwaad die dan weer uit voortvloeit. De Ik neiging vind... om te moorden, ja, om, om te vernietigen. Ik vind het wel interessant dat je zegt dat ook nalatigheid een vorm van kwaad is. Dat vind je, dat, dat, dat, kan je dat uitleggen waarom dat zo is? Um, omdat als je het nalaat om kennis, om die kwaad in je en ja. in ons uh, beter te bestuderen en te leren kennen... Mm. dan kun je het niet voorkomen. En dat is dus een bepaalde vorm van nalati nalatigheid. Ja. ook een nalatigheid om kennis te zoeken. Om, om je bezig te houden, waar komt het vandaan? Ja. En die dingen zijn, denk ik, in mijn ervaring... in de tien jaar dat ik in Nederland ben... Ja. merk ik dat daar heel veel studie... en uh, heel veel... Uh, men heeft zich bezig gehouden met hoe komt het en waar komt het vandaan. Ook ja. natuurlijk door de nare ervaringen van het continent Europa, Tweede Wereldoorlog, ja. daarna, daarvoor. Uh, ik vind het nalatig om het niet elke keer weer, elk individu... Uh, de gelegenheid te geven om het kwaad in zichzelf te ontdekken... en het collectieve. En het collectieve. Uh, ik wil nog even weten over Somalië. Wat is de reden dat jij naar Nederland moest of bent gegaan? Uh, voor mij was dat een persoonlijke reden... Maar de reden waarom ik uit Somalië ben vertrokken... is natuurlijk door het politieke klimaat daar uh, van, van oorlog. En, uh, nou, het heeft uiteindelijk in een burgeroorlog geresulteerd. Hmm. Maar vanaf een staatsgreep uit 1969... zijn mensen eigenlijk aan het vertrekken uit Somalië. Alleen in 1991, toen het een enorme burgeroorlog en iedereen raakte... Ja. toen is het internationale nieuws geworden. Ja, als je dan nou kijkt naar onze samenleving hier in Nederland en alles wat er gebeurd is, vind jij onze samenleving dan absurd? <lacht> uh, ja en nee. Uh, ik vind het. Uh, nou, als ik in de krant lees dat het verschrikkelijk gaat met Nederland of dat puinhopen van paars, uh, we staan aan de afgrond van, weet ik het wat allemaal, dan vind ik het land absurd. Ja. Uh, dat, dat, is... dat is niet zo, nee. Het is een van de rijkste landen in de wereld. We doen het heel goed. Um, laat ik zeggen... Het is helaas zo dat op dit moment een onderwerp is... over hoe je nou met uh, mensen uit het buitenland verder moet leven... en moet integreren ja. enzovoort. Ik vind dat dat een groot probleem is. En dat moet je niet onderschatten. Kan je dat probleem schetsen en nuanceren? Waarom het een groot probleem is? Um, ja... Maar ik ben bijna in die negen jaar ook helemaal politiek correct geworden. Dus ik kan geen. Dat durf ik niet te zeggen. Zal ik je helpen? Ik Geen goede woorden vinden om het fatsoenlijk te zeggen. Zeg maar om het acceptabel te Ik wil niet dat je, je het fatsoenlijk zegt. Hoewel, nee. misschien hebben we wel weer behoefte aan beschaving en fatsoen. <laughs> Laat ik het zeggen. Ik, ik, eh, eh, eh, misschien beledig ik je daarmee. Maar dat is absoluut niet de bedoeling. Integendeel. Eh, ik weet dat jij. Eh, eh, tenminste, Somalië is een islamitisch land. Eh, uh, ik vind, maar ik ben dan ook humanist, uh, ik vind uh, het islami de, de, de, de islamitische godsdienst. Ik kan wel achter de woorden van Weile Pim Fortuyn staan, dat ik het uh, uh, een. Uh, nou, achter, achterlijk heeft hij genuanceerd. Maar hij vond het. Hoe uh, vond hij het ook weer? Iets met ach achtergebleven. achtergebleven. Uh, Islamieten zijn achtergebleven. Uh, dat is feitelijk juist. Dat is feitelijk juist. Ja. Dat, dat zijn mooi droge woorden, om het zo te zeggen. Dus ik hoop dat ik daarmee niemand ja. beledig of... Uh, ja, ik hoop dat ik jou niet beledig, of beledigen we elkaar niet. Zie, het gaat dus wel, beschaafd we met elkaar om. Ja, maar ik denk dat dat ook een deel van het probleem is. is heel, dat hele voorzichtige uh, ja. uh, benadering van elkaar. Als je iets zegt, dan is iemand gekwetst. En het neemt veel tijd voordat je gaat troosten... en wel weer verder gaat op het onderwerp. Ja. Maar als het gaat om individuele vrijheid, als het gaat om de gelijkheid van man en vrouw... als het ja. gaat om eh, eh, vrijheid van meningsuiting... en ook als het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden... Ja. voor het genereren van kennis en macht en inkomen... Ja. Daar is de islam helaas op achtergebleven en heeft heel wat eeuwen in te halen. Ik hoop alleen dat wij het in minder tijd doen. En dus ook vanuit het, uh, zeg maar de christelijk-humanistische ontwikkelingen hier. Ja. daarvan kunnen leren. zonder dat we de fouten van, van jullie, als ja. ik het zo mag zeggen. Ja. <laughs> uh, herhalen. Ja. Uh, en ik denk als we het blijven ontkennen zoals we nu aan het doen zijn, ja. enerzijds. en anderzijds ontsnappen in God. Uh, God helpt u ons met alles. Dat we dan uh, misschien niet het kwaad... wat jullie ook uh, hebben meegemaakt... niet voorkomen, maar herhalen... en misschien ook nog veel erger. Ja, ja. Uh, wat, is, wat vind jij het meest achterlijke... van uh, uh, de islam op het ogenblik? Of van de godsdienst, maar van de islam? In Nederland? Uh, in Nederland en ook in de wereld. Dat kun je niet los van elkaar zien. Uh, ik vind de ontkenning. Uh, nou, het onvermogen om... Uh, kritisch naar de eigen godsdienst... en de manier waarop wij in het leven staan... daar kritisch naar te kijken. Ja. Kritisch kijken naar de godsdienst, naar de leer zelf... en de praktijk die daaruit voortvloeit... brengt met zich mee dat je dan uh, bepaalde dingen loslaat... en uh, je openstelt voor nieuwe dingen. Dat hebben we afgesloten. Dus ja. Voor mij, kort samengevat, is... Uh, wij moslims zijn echt de balans tussen reden en religie helemaal kwijt. Bestaat er, als je me dat zo vertelt, dan, dan doemt in mij de vraag op... ben je nog wel islamitisch? Uh, ook ja en nee. Ik, ben, ik kom uit die cultuur voort. Uh -huh. En ik denk, als je aan andere moslims vraagt... Uh, is zij nog wel islamitisch omdat je dan open staat. Omdat een van de kern, of de kern van de leer is ook. je mag geen kritiek hebben op de islam. Dus wie het doet, is geen moslim meer. Ja. Dus door mijn medemoslims word ik inderdaad niet meer gezien als moslim. Zie ik mijzelf als moslim? Uh, ik twijfel heel erg. Hm. Wat ja. is het. Uh, uh, ben je geseculariseerd? Uh, ja, jij, ja, je bent geseculariseerd. Maar wat je beschrijft is dat je, uh, uh, jij bent een vrouw. die zich toch redelijk hebt vrijgemaakt. maar jij moet ook veel contact hebben met anderen islamitische vrouwen. Zeg je dan tegen ze... jongens, jullie zijn, weet ik veel, achtergesteld. Dat, uh, bevrijd je. Weet ik veel. Oh, tegen moslimvrouwen die... zeg ik... je bent helemaal dom als je hierin meegaat. Want het gaat alleen ten koste van... niet alleen jouw persoonlijke vrijheid. Hier op aarde, want islam ja. is... je moet eigenlijk heel erg investeren in de hiernamaals, Maar in de hiernamaals zijn vrouwen ook gediscrimineerd. Aan ons wordt niet zoveel beloofd. Dan uh, aan, uh, aan ons... Aan uh, ons vrouwen. mannen. <laughs> Wat is het verschil? Wat krijg ik wel in het hiernaam als en jij niet? Uh, als man krijg je 72 maagden en. Uh... en dan... Ah! Maar dan boffen die niet eens één. Een. Die krijg ik. Jullie niet eens één? Een. Nee. Ik raad je ook een maagd als man af. <laughs> ja, ja. Nee, ik krijg alleen druiven en uh, dadels. En, uh... ja, nou ja, die kan ik op een markt kopen. Maar, maar die twee, als ik 72 maagden krijg, dan boffen die 72 maagden wel hoor. Ik zo erg kan het niet zijn. Uh, ja, nou, ja. dat denk ik niet, maar echt alle, alle grapjes. Uh, ja, je kent ze allemaal. Uh, yeah. Maar goed. Laat, dus echt, als we niet zo lichtelijk over doen, denk ik ja. Voor de moslimvrouw is ondergeschikt aan de man en uh, moet haar hele leven eerst haar vader gehoorzamen en vervolgens haar broer en dan haar man. En, uh, Heb jij dat meegemaakt? Ja, ik deed het alleen niet. <lacht> Ik geloofde wel. En ik ging ook uh, steeds, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, bondschaap afsluiten met God. Van nou, oh God, ik ga u even niet gehoorzamen. Ja. En als ik vannacht niet kan slapen, dan weet ik dat u boos op mij bent. En toch sliep ik dus. Ja, ja, je probeerde dat... Uh... Ja, het is goed gegaan. Is het niet een ongelofelijk... want ja, ik maak daar uh, altijd funsige grappen over... maar ja, ik heb het slecht in mezelf al opgezocht... en uh, laat het voorkomen vrij. Vandaar, maar is het niet gewoon het grootste probleem wat er is... namelijk uh, allochtone vrouwen... die ook in Nederland totaal niet geliberaliseerd zijn... totaal niet vrij zijn? ja dat brengt heel veel problemen met zich ook mee. Ja. Ja. Het begint, laat ik eerlijk zijn... het is het allergrootste probleem voor de vrouw die het ondergaat. Ja. De vrouw die uitgesloten wordt van kennis... die opgevoed wordt om zich te schikken... die daarna ook compleet hulpeloos en afhankelijk... de rest van haar leven moet doorbrengen. Wat doen we eraan? Wat doen Marjan. we eraan? Ik denk dat we toch moeten afstaan van die multiculturele ideologie... Dus minderheden als een groep beschouwen. En we moeten echt iedereen, zeg maar, het individuele verantwoordelijkheid... en dus ook het individuele zelfredzaamheid uh, praktisch meegeven. Praktisch. Heel praktisch, ja. Praktisch is gewoon echt uh, eisen stellen aan uh, die groepering. En wat voor een eisen? Uh, de verantwoordelijkheid nemen om zelf kennis te vergaren. Ik, ik begrijp wel dat mensen het niet hebben... Maar alles is beschikbaar. Als je nu naar, alle, naar het beleid, 30 jaar beleid van Nederland volgt... alles is beschikbaar aan geld, aan mankracht... ook aan de bereidheid om mensen te helpen. En nu moet het enige wat nodig is... is dat de groep zelf zich openstelt voor, die, voor dat hulp. Oké, okay, Ayan, ik, uh, ik maak jou minister van uh, Emancipatiezaken... of staatssecretaris van Emancipatiezaken. Nee, maar serieus. Wat zijn dan de maatregelen die je echt zou willen nemen? Gewoon echt direct, concreet dat moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Ik, ik zou beginnen met het huisvestingsbeleid. Ik zou beginnen met het uh, echt campagne... zoals wij misschien uit de jaren zestig en jaren zeventig in Nederland kennen... van die vrouwenemancipatiecampagnes, uh, baas in eigen buik... Ja. alles wat die zelfstandigheid van de vrouw ontwikkelt. Uh, ik zou de principes die van generatie op generatie overgedragen worden... die vanuit religie of cultuur komen, ter discussie stellen openlijk eerst. En dat wat niet... Uh... Maar krijg je dan precies, krijg je dan niet al enorme problemen? Want ik als moslimman zou dan uh, uh, zeggen tegen mijn vrouw... ik wil niet dat je daarheen gaat, ik wil niet dat je de televisie ziet... ik wil niet dat je naar de bibliotheek gaat, ik wil niet dat je dit doet en dat doet. Ja. Hoe ga je die dan bereiken? Ik kan ze bereiken via andere mannen. Die mannen komen allemaal bij elkaar in moskeeën en in theehuizen en noem maar op. En er zijn ook nu minderhedenorganisaties die gesubsidieerd worden. En ik zou ze daarop aanspreken dat ze die mannen bij elkaar roepen. En echt ze ervan overtuigen dat het uh, niet maar zo Maar die mannen die zeggen niet, het mag niet van de islam. Dat zeggen ze. En daarmee maak je mij bang. Want dan kom ik niet in de hemel of weet ik veel wat. Ja, maar dan moet je of uh, de hemel, dat stellen we dan maar even uit... Maar dan, moet je, dan moeten ze ook echt uh, je Kijk, Individuele keuzes betekent dat, je, dat we verder gaan zoals we nu verder gaan. Ja. Want er zijn ook grote problemen. Ja. Daar hoef ik niet eens over te hebben als ja. je weer naar de afgelopen week kijkt. Uh, of uh, je neemt de eigen verantwoordelijkheid en je gaat uh, ja, het gesprek aan met God. Laat ik zeggen met jouw God. Ja. Uh, maar er is geen excuus en dat zou ik dan echt niet accepteren. Om een andere individu, of het nou je dochter is of je vrouw is, hmm. om die te onderdrukken, het leven moeilijk te maken. En die feiten zijn ook beschikbaar. Het is niet iets wat. Uh... Maar dan nog, dan wil ik ja. dan, dan zou ik nog wat willen weten. Namelijk, oké, okay, uh, laten we zeggen dat dat klopt. Uh, dat je die mensen, die vrouwen kan bereiken. Hoe denken die vrouwen daar zelf over? Want dat moet jij, jij moet daar contact mee hebben. Hoe denken ze er zelf over? Um... Willen ze het wel? Ik heb in ik heb meegemaakt dat de vrouwen die zich openstellen voor die kennis en nee. ook het onrecht ervaren aan den lijven en dat uitgelegd krijgen, openstaan voor verandering... en openstaan voor emancipatie. Alleen ze zijn heel bang en weten niet hoe ze moeten beginnen. Dus ook het oude principe van bekende kwaad, daar blijf je in... maar het onbekende grote wereld, dat durf je niet in ja. te stappen. Nou, die vrouwen kunnen geholpen worden. Ja. Maar daarnaast zijn er andere vrouwen die zo geïndoctrineerd zijn... laat ik maar dan dat woordje gebruiken... die niet, uit, uh, die niet makkelijk daaruit komen. En dan is de vraag altijd, in hoeverre is dan hier sprake van een wil en van een keuze? Ja, dat, is, dat lijkt me het moeilijkste te beantwoorden. Ja, en daarom wil ik ook geen staatssecretaris van emancipatie worden. <lacht> ik zou liever een vrouwenactiviste worden. Echt waar? Dan bereik je mee meer. Ja. Maar dat ben je toch al? Uh, nou, in beperkte mate. Waarom ontbreekt het je? Wat zou je nog willen? Maar Ik zou het meer georganiseerd willen. Ik zou het meer op grote schaal willen doen. En hoe, wat is grote schaal? Uh, nou niet, kijk hoeveel vrouwen luisteren naar dit radioprogramma, hoeveel vrouwen horen hier. Ik, bedoel, ik zou het heel graag uh, die vrouwen willen bereiken waar ze zijn. En er is heel veel, echt heel veel bereidheid. In, na die interview van uh, 11 april in de Volkskrant ja. zijn pedagogen, seksuologen, uh, vrouwenorganisaties, allerlei kerkelijke Je organisaties. Je bent in de Volkskrant geïnterviewd voor de luisteraars die het niet gezien hebben, ja. 11 april. Ja, ja, hebben zich allemaal gemeld, en die willen zich allemaal inzetten voor die gesluierde, gekooide moslimvrouw in de achterbuurt. Ja. Uh, dus daar echt gebruik maken van, van al die actie, van al die energie... Ja. Om, uh, om het wel eentje keer goed te krijgen. Okay. Je moet alleen voorbij die mannen. Je moet voorbij die mannen. Uh, ja, en dat is nou jullie taak. Ik zal je helpen. Ja, goed zo. Dames en heren, we spraken met Arjaan Hirsi Ali... Ja. en uh, binnenkort vrouwenactivisten. Ja. En ik denk dat het dan snel uh, goed gaat, althans beter wordt met deze wereld. Ja, dames en heren, we hebben heel kort tijd. Ayaan, even, waar moeten al die uh, allochtone vrouwen op stemmen? Op de Partij van de Arbeid. Oké. Okay. <laughs> Dat zou ze nu waarschijnlijk niet meer gezegd hebben, denk ik. Ayaan, hier, Siali. Maar... Je weet maar nooit. Theo de Holman was in gesprek met haar. Ze heeft een plek in dit uur van woord met politieke helden. Toen nog een PvdA-meisje, maar in datzelfde jaar... en ik heb het nu over 2002, stapte ze over naar de VVD. Inmiddels getrouwd en moeder van een zoon... en zoals bekend al lang niet meer woonachtig in ons land. Dit is een radioprogramma. Een radioprogramma getiteld Woord hier op Radio 1. En deze nacht hebben wij het over heiligen en helden. En in het laatste uur richten wij ons vooral op politieke helden. En dat dat subjectief is, dat begrijp ik meteen. Uh, voor de een is het een held en voor ander, uh, andere mensen zou het een slapjanus kunnen zijn. Ja, dat is nu eenmaal zo. Dat zal zeer zeker ook gelden voor de volgende politieke held die we hebben uitgekozen. Ik zie nog het rode opgefokte hoofd van mijn vader vormen wanneer deze politieke... Ten verscheen. Ik heb het over Joop Den Uil. Den Uil heeft in de jaren tachtig drie keer geprobeerd het tweede kabinet Den Uil in het zadel te krijgen. De eerste keer was dat in 1981. Op 26 mei van dat jaar waren de verkiezingen. En op 9 mei kruisten in de Rooie Haan Den Uil en Van Acht de Degens. Ome Joop, die begint met een opmerking die we eigenlijk ook nu zouden kunnen horen toestand van de economie in ons land is allerbelabberdst. De werkloosheid hier is het laatste jaar veel sneller gestegen... dan gemiddeld in de landen van de Europese gemeenschap. Ongeveer twee keer zo hard. Economisch gesproken zitten we volstrekt aan de grond. Er is dus een totaal ander beleid nodig... om weer werkgelegenheidsherstel te krijgen. Wel nu, ik zeg dat... Uh, met in aanmerking nemen dat het slecht gaat in de wereldeconomie... het niet te min mogelijk is in dit land de komende jaren... enkele honderdduizenden nieuwe banen tot stand te brengen. Dat heeft totaal ontbroken de achterliggende jaren. Dat is een van de voornaamste redenen... waarom Nederland meer dan enig ander land in de gemeenschap... op is afgezakt in de diepste diepte wat betreft de mogelijkheid tot werk. Het kan wel, maar er zal een totaal andere aanpak moeten komen. Meneer Van Acht, een verwijt van de heer Den El. U hebt het net gehoord. Nederland is afgezakt naar... Uh, wat voor diepte waren het ook weer? Economische diepte. Uh, naar nou wat? U Economische diepte. Wilt u daarop reageren? Ja, de kelder is dat. Oh, ik zou niet intromperen. Ja, praat. mag nee, ik. Ja. Mijn, uh, mijn antwoord op dat uh, forse verwijt aan het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren houdt onder andere dit in. Toen wij begonnen... troffen wij aan een werkloosheid van 210.000. Daarna... Daarna... Wat zegt meneer? Meneer zegt, er was je zelf ook bij. Ja. Ja. Maar het verschil tussen oom Joop en mij is nu onder andere dit. Dat ik mij niet uitput in verwijten aan zijn beleid... maar dat ik alleen antwoord op verwijten aan ons beleid. Praat u even door. Hoor. En gaat dat ook allemaal van mijn tijd af? Dit... Nee hoor. Oh. <hijen> ja, zeker. Dus, dus 218.000 uh, werklozen bij de start. Mag ik u even interroperen? Het ja. gaat ook niet van mijn tijd ja, af uh, Ik wil even opmerken dat als u uit de zaal iets roept... dat dat in de huiskamer thuis uh, moeilijk te verstaan is. Dus beheerst u zich wat dat betreft een beetje. Gaat u gaan meneer Van Aan. Ja. 218.000 werklozen bij de start. 350.000 nu. Daar ligt tussen de tweede oliecrisis van 79. Die in zijn gevolgen rampzalig is geweest. Niet alleen voor Nederland. Voor de hele... Westelijk geïndustrialiseerde wereld en zelfs voor grote delen van de wereld daarbuiten. En dat is een, een opdonder geweest, ook voor de Nederlandse economie, die wij niet hebben kunnen voorzien en die wij maar ten dele ook in die periode tussen 1979 en nu hebben kunnen opvangen. Mag ik nog één ding melden? In de vorige kabinetsperiode, ik zeg het, mijn beste, constaterenderwijs en niet verwijtenderwijs. In de vorige kabinetsperiode is de werkgelegenheid met een veertigtal duizend arbeidsplaatsen gezakt. In deze kabinetsperiode is de werkgelegenheid gelijk gebleven. Ja, eh... Uh. Het verhaal van de tweede oliecrisis... wat de heer Van Acht hier nog een keer weg heeft. Um, er was een oliecrisis in 73-74... opgevangen door een vorig kabinet op een manier... die elders ook wel uh, instemming, misschien hier daar respect afdwong... resultaat namelijk dat de groei van de werkloosheid... tijdens de inzet van de economische wereldcrisis in de jaren 75-76... In Nederland tot de laagste van de Europese gemeenschap behoorde. Er komt 79, 80 weer een oliecrisis. Weer problemen, ernstige problemen. Niemand zal daar iets van afdoen. En hoe komt Nederland eruit met Engeland het slechtste in de hele Europese gemeenschap? Een dubbele groei van de werklozen dan elders. Dat komt toch niet voor die oliecrisis in de wereld, meneer Van Acht? Dat komt toch gewoon voor omdat u te hebt laten liggen op essentiële punten? Dat leest u toch uit uw cijfers af? Mij... Nee, nee, nee, nee. Nu eerst van vannacht. Mijn antwoord heeft geen stemverheffing nodig. <applaus> het, het wezenlijke verschil van de situaties waarin het kabinet van, dat in 73 begon zich bevond... en de situatie waarin het kabinet van 77-81 is gestart... het wezenlijke verschil tussen die beide is dat bij de start van het kabinet Den Uil Nederland vrijwel geen financieringstekort had... en een positieve betalingsbalans. En bij de start van het, het huidige kabinet... was er een zeer ernstig overgroot financieringstekort aanwezig... en een negatieve betalingsbalans. Dus de omstandigheden waaronder wij starten waren wezenlijk anders. De mogelijkheden om geld uit te geven ter stimulering waren verdwenen. Ja. Um, de de, de heer uh, Van Acht is buis. Wilt u het even aan mij overlaten? Als meer dan voldoende. Toen nou uh, De heer Van Acht is Ik vind het een beetje vervelend om hem gewoon op feiten te, te controleren. Ik bedoel, dat, dat begrijpt u ook wel... Uh, hij heeft een ander vak geleerd. Dat is niet vervelend bedoeld. Maar het is gewoon niet waar wat hij zegt. 1977. Het laatste jaar van het kabinet in nou, Aarlen. Financiënstekort, zegt de heer van Acht. 4 procent. 4 procent. 1981. Het laatste jaar van het kabinet van Acht. Het allerlaatste jaar, maar dat weet u wel. 7,5 procent. Op elk punt wat economisch van belang is, heeft het kabinet het slecht gedaan. Moeilijk in de wereld, niemand betwist dat. Maar je mag vergelijken. Hoe ving Nederland onder een vorig kabinet de moeilijkheden in de wereld op? Wat deden we er tegen? Wat waren de resultaten? Wat deed het kabinet van Acht? Het voorspelde. Ook toen ik waarschuwde, de heer Van Acht zal zich herinneren, in 1979... Uh, toen de nieuwe stijging van de olieprijs al begonnen was. U kunt met dat bestek 81 op die manier niet de werkloosheid terugbrengen. De heer Van Acht hield strak vol. We gingen 150.000 werklozen. Dat is allemaal in het tegendeel verkeerd. En het gaat er niet om, om de heer Van Acht of zijn kabinet te bedelven... onder alle denkbare verwijten. Het trieste feit is dat Nederland aan de grond zit... en dat het kabinetsbeleid jammerlijk heeft gefaald, waar het de hoofdzaken betrof... behoud en herstel van werkgelegenheid. Een laatste reactie van de heer Van Acht... die onlangs door de heer Den Uyl een knap jurist is genoemd. Meneer Van Acht. Ja, en, en dat ik. En de heer Den Uyl is een knappe econoom. Ja. Als maar op voor u Ik weet, zit u bijna weer in een kabinet. Als dat zo doorgaat. <applaus> Henk van Horen met een profetische voorspelling in 1981. Het kan allemaal in onze heilige heldennacht. Den Uil, die wordt. Door velen als een politiek held gezien. Dat jaar echter liep het niet al te best af. De Partij van de Arbeid verloor toen bij die verkiezingen in 1981 negen zetels van acht. Met zijn CDA die verloor er slechts één, maar hij was wel zijn meerderheid met de VVD kwijt. Inhoudelijk zou je het hele fragment uit 1981 eigenlijk wel naar 2013 kunnen verhuizen, want het past precies in het huidige politieke klimaat, lijkt me zo. De humor tussen die twee, die vind ik toch wel echt fantastisch. En zo is het dan toch weer, ja, want het is uh, vijf voor zeven. Weer gebeurt dat het bijna zeven uur is... en dat onze Woordnacht hier op Radio 1 alweer voorbij is. Waarin we deze week dus helden en heiligen de revue lieten passeren. En we kunnen denk ik wel constateren dat voor alle helden en heiligen... die er zijn, één nachtje op Radio 1 echt gewoon veel te kort is. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO.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 Documentaires. Eigenlijk was van het begin af aan heel politiek geamuseerd. Vond Schoenberg daarom ook eigenlijk een ontzettende ondernul. Verhalen en meer. Komt Ja, en wilt u iets terugluisteren? Dan kan dat via de links op onze Facebookpagina. Dat adres is facebook.com slash woord.nl. Dus facebook.com slash woord.nl. Via diezelfde pagina overigens kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En dan ontvangt u wekelijks de samenstelling in uw mailbox. Vraag en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Of u schrijft naar de VPRO, schrijver even bij... ter attentie van Woord postbus 11 1200 JC in Hilversum. En direct abonneren op de podcast. Dat gaat via vpronl slash woord podcast. Word wordt gemaakt door Nienke Vijs, Geertjan jan Strengholt en Tom Klaassen. En ondergetekende productie Tatjana Oei en Iris Fransen. Eindredactie Remy van den Brand. Mijn held van de techniek vannacht. Dat was Tim Corbett. Hij gooit meteen de armen in de lucht. Presentatie Noira Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren... naar Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. En wij zijn er volgende week meer. Heel graag tot dan en een fijn weekend toegewenst. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.